U. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Arbeidsmigranten mogen met maximaal twee personen op één kamer slapen... staat in een advies van oud-SP-leider Roemer aan het kabinet. Hij onderzocht de situatie van arbeidsmigranten... en zegt dat zij door de krappe huisvesting extra risico lopen op een coronabesmetting. In kwetsbare sectoren, zoals de vleesverwerking... moeten werknemers volgens de commissie Roemer elk een eigen kamer krijgen. Iedereen die een ticket heeft geboekt bij KLM dat werd geannuleerd door de coronacrisis kan zijn of haar geld terugkrijgen. De Luchtvaartmaatschappij geeft daarmee gehoor aan een oproep van de Europese Commissie. Volgens Eurocommissaris Vestager is het een fundamenteel recht van consumenten om geld terug te krijgen als een dienst niet wordt geleverd. Er liggen nog 77 coronapatiënten op de intensive cares. Dat zijn er drie minder dan gisteren. De RIVM meldt dat sinds gisteren twee nieuwe coronadoden zijn geregistreerd. Daarmee komt het dodental op 6044. De vijf grote steden willen een totaalverbod op lode waterleidingen. In maximaal 200.000 oudere gebouwen liggen nog lode leidingen. Daaronder zijn ook scholen en kinderopvanglocaties. Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Eindhoven zeggen zeker te willen weten dat het drinkwater veilig is. Te veel lood in het water kan bij kinderen tot zeven jaar blijvende hersenschade veroorzaken. Studenten aan de TU Eindhoven worden weer eigenaar van hun eigen uitvindingen. Nu moeten ze het intellectuele eigendom afstaan aan de universiteit, wat soms tot maandenlange onderhandelingen over contracten leidt. Oneenigheid leidt er soms toe dat een product niet op de markt kan komen. De Tweede Kamer sprak deze week uit dat dat moet veranderen en de TU Eindhoven geeft daaraan gehoor. Het weer op steeds meer plaatsen wat zon. Vannacht koelt het af tot een graad of 13. Lokaal kan een bui vallen. Morgen wordt het 24 tot 28 graden. Aan het eind van de middag kunnen in het zuiden wat buien vallen. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANBB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Va Thank you. I'm ah. Man, though it's been 30 years